Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Bosch is een handgranaat van straat gehaald. Het explosief zat met een touwtje vastgebonden aan de gevel van een zonnestudio. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald. Acht buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis uit. Eerder vannacht raakte de gevel van de zonnestudio beschadigd door een explosie. Daarna bleek er dus nog een granaat te hangen. De zonnestudio was van een veroordeelde drugscrimineel... en de zaak was door de burgemeester al gesloten omdat het voor overlast zorgde. Bewoners van de oostkust van Australië keren terug naar huis nadat ze waren gevlucht voor de overstromingen van de afgelopen dagen. Voor de vierde keer in twee jaar tijd stond een groot deel van het gebied onder water en dat heeft er bij bewoners ingehakt. Ze weten niet altijd of het wel zin heeft om hun huizen weer helemaal op te knappen. This flood came very quickly. So I had to rip all the carpet up and save most of the furniture. Someone's now saying October, it's going to happen again. So do you fix it? Do you replace it? What do you do? De regen is ondertussen meer naar het noorden getrokken. Pexwolle Zwolle heeft te veel coronasteun aangevraagd bij de eerste lockdown in 2020. De voetbalclub moet bijna 500.000 500 euro terugbetalen aan de overheid. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Feyenoord daarentegen heeft nog wat te goed. De club uit Rotterdam vroeg te weinig steun aan... en krijgt nog bijna 1 miljoen euro op hun rekening gestort van de overheid. En Griekenland krijgt een boete van ruim 300.000 euro voor het verdrinken van elf Afghanen in 2014. Die kwamen om toen ze probeerden met een bootje vanuit Turkije naar Griekenland te komen. Volgens de rechter heeft Griekenland niet genoeg gedaan om de slachtoffers te redden, zegt correspondent Thijs Kettenis. Verder oordeelt het Hof dat Griekenland de toedracht van het ongeluk niet serieus heeft onderzocht. Uh, en ook de nabestaanden op een vernederende manier heeft uh, behandeld. Uh, die moesten zich bijvoorbeeld, nadat ze hun verwanten hadden zien, verdrinken in het openbaar, uitkleden op een basketbalveld en werden lichamelijk onderzocht uh, om te kijken of ze bijvoorbeeld geen wapens uh, bij zich hadden. Nou, dat was heel vernederend. Mensenrechtenorganisaties noemen dit een historische uitspraak. Het Griekse kabinet heeft nog niet gereageerd. Het weer, het zonnetje schijnt tussen de wolken door. In het noorden en oosten kan er een bui vallen. Het is 19 graden aan zee en 25 in Limburg. Vanavond en vannacht blijft het overal droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand onderweg. Alleen op de A7, de afsluitdijk, heb je een kleine 10 minuten vertraging richting Noord-Holland. Treid langzaam tussen Brezandijk en Den Oever. En op de N99, richting Den Helder, ben je ook 10 minuten langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zee. Zandvoort, een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Zandvoort op zaterdag. Het geluid van de zomer. Dit is ZFM. Naar het zuiden, Holland plat en de Spaanse zon, geen bewegingen te krijgen. En de zomervakanties begonnen in Nederland. En dat merk je uiteraard ook op de radio bij ons. De zwarte zaterdag, de eerste zwarte zaterdag. En vandaar dat we deze draaiden. Dat was splitsing en wind en zeilen. Nou, het is even na twee uur een hele goede middag. Zonnetje schijnt, maar het is nog niet al te warm. Nog niet echt die zomer die er wel aan gaat komen trouwens. Maar daarover vertelt Albert-Jan dus zeker straks om half drie meer... Maar we hebben nog meer. Hoe was je eerst jouw week? Goedemiddag, Albert-Jan. Uh, Goedemiddag. Ja, nee, het uh, ja, was een, uh, een verhelderende week. Ja? Ja, het was een verhelderende week. Uh, heb je nog wat uh, gekocht of uh, verkocht <laughs> ja. op marktplaats? Ik heb een matrassen gekocht. Ja, echt waar? Ja. En, uh, dus ik... je slaapt als een uh, roosje? Nee, nee, nee, nee. Ze zijn vandaag pas bezorgd. Oh. Maar je schrik je te plitten, want die dingen kosten. Ja. ja <laughs> maar ja, dan, ja. dan heb je ook wat, hoor. Ja, dan, dan heb je meteen je goede goed. kwaliteit. Ja, want... Ik dan nou kom je er pas achter dat je, dat je toch om de zoveel tijd misschien nieuwe matrassen moet kopen. Waar is een beetje doorgelegen? De, deze, deze waren al 20 jaar oud. Dus, Kijk, ja. Dus, ja nee. en, dan denk, en dan verbaas ik je nog dat je last van je rug krijgt. En uh, niet, er, niet alleen erop geslapen waarschijnlijk ook nog. Nou, daarom. dus. dus. dus, dus uh, maar in ieder geval uh, vanaf uh, vannacht weer uh, nieuwe matrassen. Nee. Nou, mooi. En wat hebben verder nog wat gedaan. Uh, oh, van alles. Ja, een beetje huis opgeruimd en noem maar op. Maar ja, dat krijg je als je pensionado bent. Hè, dan, zeker, dan, zeker. Uh, dan heb je tijd voor dit soort dingen. En uh, genieten van, uh, van het mooie weer. Nog even op het strand geweest uh, kijken of uh, niet? Uh, nee, nee, wel even weer in het dorp uh, geweest. Even een rondje, een lekkere visje gehaald. En noem maar op. Daar, uh, dat is ideaal. Dus het was heerlijk. Nee, lekker relaxed weekje verder. Nou, mooi leven. En Goed. nou weer op de radio. Ja, ja, gelukkig. Ja, drie uur lang live. Uh, luisteraars en kijkers ook van harte welkom bij Zandvoort op zaterdag. Zoals je al zegt, om half drie hebben we het weerbericht. Blijft het, het, blijft het zo weer? Wordt het beter? Hebben, houden we wolken? Blijft het zo hard waaien? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Uiteraard hebben we ook rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want ja, er gaat bijna geen weekend voorbij in Zandvoort. Of er zijn uh, evenementen. En uh, wat dat betreft uh, zijn we natuurlijk ook uh, daarbij actueel. Wellicht niet, hè, niet, niet alles, want er zijn zoveel evenementen. Dus we hebben nog wat highlights uitgekozen. Dat om half vier tijdens de evenementenagenda. Over een tweetal platen hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We herhalen het interview wat onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had... bij uh, Goedemorgen Zandvoort met Douglas de Wolf. En dat heeft alles te maken met de brandweer in Zandvoort zoekt vrijwilligers. Want ook daar is een personeelstekort. Uh, daar kunnen ze natuurlijk ook vrijwilligers gebruiken. Dat om tien over half drie. Verder natuurlijk veel zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden... Oh ja, we, hebben, we kijken natuurlijk ook met het scheef... naar de achtste etappe van de Tour de France. Van Dole naar Lausanne. Dus ze gaan de grens over. Ik hoop dat ze hun paspoort erbij zich hebben... want uh, anders kom je de grens niet over. Goed, het is 186,3 kilometer. Ze zijn al uh, onderweg. Uh, verder, uiteraard, rond de klok van half vijf... kijken we naar uh, de sprintrace. Uh, uh, uh, daarvoor gaan we natuurlijk naar Oostenrijk... Waar Max op pole position vertrekt in die sprintrace. En in die sprintrace worden natuurlijk ook na afloop punten verdeeld. Dus het is best wel aantrekkelijk om daar goed voor de dag te komen. En die sprintrace bepaalt ook de startopstelling voor de race van morgen om drie uur. Uh, tennis, uh, ja, we wimmelden de uh, finale, dames, houden we ook voor u in de gaten. En als er wat van dat van de Nadal is uh, gestopt, hè, geloof ik. Ja, dus uh, wat dat betreft. Uh, in ieder geval genoeg om, uh, om uh, actueel uh, te zijn. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en uh, nogmaals uh, felicitaties uh, aan onze collega's van uh, de Zandvoortse Reddingsbrigade. 100 jaar en vandaag hebben ze een heel groot feest uh, op het strand. Wees uiteraard heel veel plezier daar en uh, al die mensen die daarheen gaan naar uh, Beach Club 10. Lekker genieten van het mooie weer en de zomer die eraan gaat komen. Laten we hopen dat het een veilige zomer gaat worden voor de reddingsbrigade. Hier is Corazon Espinado. Lekkere zonnige muziek met uh, 19 graden in stand voor de corazon Espinado. We gaan eventjes een, uh, een stereotest doen en uh, daarna het uh, nieuws in het kort. Wat <middels> En dat was de nieuwe single van ATB en Charlie Poets. Left and Right. Even een lekkere stereo test op de zaterdagmiddag. Nou, het is tijd voor het nieuws. Hoe is het met het nieuws in Zandvoort? Ja, het is van alles wat. Maar je denkt op een gegeven moment, je hoort toch regelmatig allemaal, uh, uh, uh, uh, sirenes door het dorp rijden, maar er komt nooit no weinig van uh, in, in de algehele... Uh, uh, kranten terecht. Heel veel. Uh, net een uh, liftopsluiting uh, op het uh, huis in de duinen in het uh, zeg maar... ja. uh, noodgebouw. Deed de lift het even niet, dus uh, de brandweer moest uh, uitrukken en iemand bevrijden daar in de lift. Goed, uh, sinds uh, 4 juli jongstleden worden er grondwerkzaamheden aan de Torbekkenstraat uitgevoerd. Er is hier voor één rijbaan, rijbaan tijdelijk afgesloten. De aannemer heeft hier rond, uh, sinds vrijdag 1 juli borden met verboden te parkeren geplaatst. De afzetting van de rijbaan is op maandag 4 juli jongsleden om 5 uur ingegaan. Er zijn verkeersborden aan het begin van de weg en bij de rotonde Zandvoort is ook een verkeersbord geplaatst. De werkzaamheden duren 1 tot 3 weken. Vanwege de werkzaamheden voor de bouw van de woningen op het Watertorenplein is het huidige zebrapad niet meer te gebruiken. Daarom is er een alternatief zebrapad gemaakt. De bezitters van een staakkerven op de camping Sandervoorde aan de Kermenweg kunnen opgelucht ademhalen. De rechter heeft vrijdag 1 juli jongstleden uitspraak gedaan in hun voordeel. Voorlopig kunnen ze nog op de camping blijven. De camping is overgenomen door de Dutchen Groep. En die heeft plannen voor het realiseren van een luxe vakantiepark op het dat terrein. De recreanten die daar nu nog met staakerven staan... sommigen al meer dan 40 jaar... hadden de nieuwe eigenaar van het campingterrein voor de geschillencommissie gedaagd. Omdat zij van mening zijn dat, het recht, dat zij het recht hebben om er voorlopig uh, nog te verblijven. In aanwezigheid van onder andere wethouder Lars Carré van de gemeente Zandvoort... hebben zo'n 15 standpavillons en horecaondernemers uit Zandvoort... Afgelopen donderdag op het terras bij de nieuwe Laguna Beach Family Club, voorheen de Correndon Beach Club, laten zien dat zij gaan voor een plasticvrij terras. Tegelijkertijd deed plastic surfer Marijn Tinga uh, Zandvoort aan op zijn su uh, surftocht van Brussel naar Amsterdam, waarmee hij aandacht vraagt voor de 5 miljoen takeaway bekers die dagelijks alleen al in Nederland worden weggegooid. Hij surft op een bord gemaakt van gebruikte wegwerpbekers. Hans van der Boek, eigenaar van duurzaam paviljoen The Shore in Uitscheveningen en initiatiefnemer van Plasticvrij Terras... vertelde deze middag samen met Marijn Tinga Jodi Koenders... van Recyclebare Statie, Geldbeker B-Cup... en wethouder Lars Carré over Plasticvrij Terras, initiatieven en alternatieven... en wat het betekent voor Zandvoort... Ook hebben Zandvoortse horecaondernemers het plastic-vrij terrascertificaat gekregen. en ontvingen daarmee een plastic-vrij terrasbordje van Juttersgeluk. In Zandvoort is het aantal laadbanen van elektronische auto's in één jaar tijd gestegen met 96%. Deze groei vond plaats in april 2021 tot en met april 2022. In het begin van 2021 stonden er 82 laadbanen verspreid door heel Zandvoort. Wat is gestegen naar maar liefst 161? Er zijn 94 laadpalen beschikbaar voor elke 10.000 inwoners. Dit, uh, dit en meer blijkt uit een onderzoek van techniek.nl. Op basis van de meest recente data van de nationale agenda laadinfrastructuur Noord-Holland... is de provincie waarbij het aantal laadpalen met 32% is gestegen. In 2021 stonden er 17.001 laadpalen in Noord-Holland... wat gestegen is naar 22.426 in 2022. Dit zijn in totaal 77 laadpalen per 10.000 inwoners. Het is de provincie met de meeste laadpalen per 10.000 inwoners van Nederland. De organisatoren van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix... organiseren op 11 en 12 juli aanstaande... twee informatieavonden voor bewoners en ondernemers... U kunt als inwoner of ondernemer langskomen in paviljoen, paviljoen Bruut, strandafgang Bernaar nummertje 20, om vragen te stellen of te luisteren naar de centrale presentatie. Op beide dagen zijn alle geïnteresseerden tussen 5 uur en 10 uur van harte welkom in het nieuwe strandpaviljoen Bruut in Zandvoort. Als het u niet lukt om langs te komen, dan is het goed te weten dat er veel vragen al beantwoord zijn. Ga daarvoor naar www.f1vraag.nl www.f1vraag.nl U ontvangt in augustus een brief met alle informatie die relevant is voor uw wijk of gebied. De F1 Heineken Dutch Grand Prix vindt dit jaar, zoals velen van u al weten, plaats op 2, 3 en 4 september. Dankjewel Albert-Jan, dat was het Zandvoortse nieuws. Mocht je het nog een keer willen nalezen, kan je uiteraard ook onder andere terecht op onze eigen ZFM-app. En Die kan je weer gratis downloaden in onder meer de Play Store is gratis voor je beschikbaar. Blijf je 24 uur per dag op de hoogte. En luisteren naar het geluid van Zandvoorts. Ook te ontvangen gewoon via de app. Dus download hem nu en uh, blijf erbij. Dankjewel voor het uh, nieuws. Ja, er is weer heel wat gebeurd, dat hoorden we. En ik moest even flink uh, meeschrijven met al die getallen die je noemde... over die laadpalen <laughs> en dergelijke. <laughs> je zou bijna de tel kwijtraken. In ieder geval zijn er wel veel meer bijgekomen hier in Zandvoorts. Het zomerse ritme van de zee, het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Twee hits uh, non-stop op de zaterdag bij CFM als laatste een One Step de single van Kissing the Pink. De weer de en van Kissing the Pink gaan we naar het weer voor de komende dagen. Nou, het is wel een redelijk dagje vandaag. Dat zeker. Maar vanmorgen ja, begon het toch nog met wolkenvelden, maar later uh, vanochtend uh, uh, en zeker in, vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Er wordt ongeveer vijf uur zon verwacht. Er waait een matige noordenwind en het wordt vanmiddag 21 à 22 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 13 graden. Morgen schijnt eerst af en toe de zon en later raakt, de, later raakt het bewolkt. Maar in de loop van de middag en in de avond breekt weer de zon door. Er waait een matige tot uh, zwakke noordwestenwind en het wordt 20 à 21 graden. Maandag schijnt de zon flink, 9 tot 11 uur zelfs. Het blijkt uh, ja, 9 tot 11 uur zonneschijn. Het blijft uh, droog en er waait een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur loopt op naar 23 graden. Dinsdag is er een mix van wolken en zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke westenwind. De temperatuur loopt op naar 26 tot 28 graden. Woensdag zijn er perioden met zon en het blijft wederom droog en er waait een matige westenwind. De temperatuur is met 25 tot 27 graden weer ietsje lager. Donderdag waait de wind weer uit het noorden tot noordwesten en daarmee wordt mindere warme lucht aangevoerd. Bij flink wat zon wordt het 23 à 24 graden en daarmee is het voor velen... Perfect zomerweer. Al dus Rico Schreuder. Daar kan je lekker de vakantie mee beginnen. Dankjewel Albert-Jan. En het weer is ook na te lezen op uh, de website van Rico Weer. Dat was het weer. Ben je al weg? Ben je nog thuis? Of uh, ga je binnenkort uh, op reis? Heel veel plezier, uiteraard. En uh, geniet lekker van de zomer. What you must like, And she counts two, three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up. This is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway cover two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Say green, green girls Blue, blue sky You better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 Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que de nombre nunca más. la promesa amor es si te de quererme con cuidado que la gente de pronto se enterará llegar a decir que una mujer cambió mi suerte sembrará neblina y sepa mi sufrir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 de tu boca yo me di Amor de mis amores, reina mía Que me hiciste, que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Con qué conseguirás que no te nombre nunca más He ganado decir que una mujer cambió mi suerte, se de mí que la hice, mí sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me diste, que has no vuelto a, a sin en met de muziek op deze zaterdagmiddag krijg je gewoon zin in vakantie. En dat is ook de bedoeling, want de vakantie is in een groot gedeelte van Nederland inmiddels echt begonnen. Je hoorde Paco en Amor de mis Amore en daarvoor trouwens een nieuwe single van George Ezra. Dat was Cream Cream Crash. We gaan naar uh, vanmorgen toe. Vanmorgen hadden we een aflevering van Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, daar uh, sprak uh, onder meer uh, collega Ben Sonneveld... met uh, iemand van de brandweer, uh, Albert-Jan. Klopt, en dat is uh, Douglas de Wolf. Want de brandweer uh, in Zandvoort is op zoek naar vrijwilligers. U, zoals u, velen van u weten uh, draait Zandvoort op uh, vele vrijwilligers. Maar uh, de brandweer uh, heeft, uh, zijn uh, op zoek... Naar weer wat vrijwilligers voor de lokale brandweer. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Goed, Ben Zonneveld sprak met hem over het uh, zoeken van de brandweer Zandvoort naar vrijwilligers. We gaan gelijk praten met Douglas de Wolf, bevelvoerder en ploegchef bij de VRK. Ik heb het al even met je gesproken. Uh, gedeeltelijk vrijwillig, gedeeltelijk beroeps. Ja, dat klopt helemaal. Ik ben hier in Zandvoort ben ik vrijwilliger. En uh, mijn beroepsfunctie is uh, in, uh, in de hoofddorp. Ja, we gaan het natuurlijk wel over de vrijwilligers hebben. Want uh, jullie hebben vrijwilligers nodig. Ja, dat klopt. We hebben nog vrijwilligers nodig. Uh, wij draaien um, diensten waar we zes tot acht man nodig hebben. Uh, en daar hebben we gewoon mensen voor nodig. Mensen die uh, hebben veel uh, dingen te doen in het weekend. En met name in het weekend hebben we gewoon mensen nodig. Dus uh, ja, daar hebben we nieuwe aanwas nodig. Goed, uh, als je dat nou wil, hè? Uh, hoe vrijwillig is vrijwillig dan? Uh, nou, vrijwillig is... Uh, Aanmelden. En daarna zitten er wat verplichtingen aan vast. Uh, je verplicht een opleiding volgen van 2,5 jaar. Uh, kan korter, maar er is, uh, zit een kostenplaatje aan vast. En uh, daarna verwachten we dat je gewoon wat diensten draait als je je opleiding gehaald hebt. Wat doe je in die uh, 2,5 jaar? In die 2,5 jaar krijg je een opleiding uh, waar we je leren om uh, brand te bestrijden. Uh, maar ook technische hulpverlening, dus een auto knippen of een boom zagen... Uh, daarna geef een heel klein stukje van de specialisaties. Uh, ongevalgevaarlijke gevaarlijke stoffen en uh, duiken. Nou, dat is toch wel uh, een, een... Een heel breed uh, ja, een heel een brede brede opleiding, antwoord, maar het ja? zijn allemaal basisdingetjes ja, ja. Uh, op dat moment. Brand- en uh, technische hulpverlening is wel wat uitgebreider. Dat, ben, dat zijn de grootste onderdelen. Uh, als je dat wil, mo moet je dan uh, uh, technisch fit zijn? Uh, moet je conditie hebben? Uh, wat zijn de eisen om binnen te komen? Ja, we hebben een, uh, een keuring. Uh, dat is een baan die je moet lopen... Uh, die moet je binnen een bepaalde tijd lopen. Daar moet je fysiek moet je daar wel sterk en conditioneel voor zijn. Uh, dan krijg je een medische keuring. En daarnaast krijg je een psychologische keuring. Of jij uh, wel geschikt bent om het werk te doen. Want wij maken natuurlijk heel veel dingen mee. Begrijp ik. Um, hoe is de verhouding man-vrouw? Uh, op dit moment binnen Corp Zandvoort uh, is er één vrouw van de ongeveer 36 vrijwilligers. Uh, dat is in het verleden wat hoog geweest. Maar ja, je ziet daar een schommeling in zitten. Maar die kunnen ook gewoon aanmelden? Die kunnen zich allemaal aanmelden. Uh, jaar. Na 2,5 jaar ben ik uh, volwassen vrijwilliger om het zo maar te doen. Hoe gaat het dan verder? Dan, ga, dan uh, heb je, uh, ben je zelfstandig, kun je je uitdrukken. Dus dan uh, heb je geen, uh, geen mentor meer nodig die je in de gaten houdt. Dan kun je alles zelf werken. Dus dan ben je volwaardig nummer op de auto en dan mag je ook alles doen. Hey, um, je laat het woord mentor vallen. Ja. Ga je uh, een, een tijdje onder begeleiding van een mentor werken? Ja, in de 2,5 jaar dat je uh, je opleiding doet, dan uh, heb je een mentor boven je, een leerwerkplekbegeleider, doen we het eigenlijk. En die begeleid je in alle opdrachten die je, die je moet doen, want je hebt wel wat huiswerk ook dat je, dat je moet doen tijdens je opleiding. En mag je tijdens de opleiding ook mee met uitdruk? Ja, dan zit je als stagiaire en dan zit je achterin. En dan blijf je op het moment van okay, een incident ja. blijf je, uh, bij de pomp bedienen, de chauffeur van de auto. En daar kun je wat hand- en te doen, maar je gaat niet uh, het pand in als het brandt. Maar je kan dus wel alvast kijken uh, of je het leuk vindt, want ja. je bent ergens aan begonnen. Je kan kijken of je het technisch een beetje aan kan. En, en zo bouw je dat op? Zo bouwen we dat heel langzaam op. En in de tussentijd kun je elke dinsdagavond hebben wij oefenavond. Kun je ook gewoon aansluiten, mag je mee, mag je mee oefen je mee, leer de ploeg kennen, uh, zie je wat we doen... Um, ja, dus iedereen die daar interesse in heeft... zou ik zeggen, kom een keer op dinsdagavond langs. Want dan kunnen we je ook al wat dingen vertellen. Oké, okay, langskomen. Waar kom ik langs? Uh, dat is uh, Linnéestraat 2, de kazerne in Noord. En uh, we hebben oefenavond van 8 tot 10 uur s'avonds avonds op dinsdagavond. Elke dinsdagavond behalve de vakanties. En uh, als je om half acht binnenkomt lopen... Uh, nou, wees welkom. Um, we hadden net eventjes over, over uh, Noord en, uh, en Centrum, hè? Ja. Uh, de, de bemensing van die beide stations, hoe is die? Uh, nou, op dit moment is de ploeg in Noord is groter dan uh, de ploeg in het centrum. Wonen er dan meer mensen in Noord? Uh, er zijn meer mensen, het is niet meer mensen die daar wonen... maar uh, dus we hebben natuurlijk een splitsing van mensen die daar uh, sneller zijn. Het gaat erom waar ben je sneller. Ah, okay. we hebben een, als je de pieper gaat, moet je binnen vier minuten moet je op de kazerne zijn... om daar op de auto te kunnen zitten. Want de auto moet binnen acht minuten ter plaatse zijn... Ja, die tijden die zijn een soort van hart hè. Dus ja. zijn, uh, uh, mensen in, in het centrum. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de, de gezochte vrijwilligers. Maar over het algemeen heb je alsnog veel vrijwilligers nodig. Ja, we hebben gewoon veel vrijwilligers nodig. We merken dat mensen uh, toch een weekend druk hebben. En in de avonduren sport van de kinderen, sociale verplichtingen. Mm -hmm. Mensen die onregelmatig werken. Als ik nou naar mezelf kijk, ik uh, draai 24 uur diensten. Dus ja, dus jij weet, bent half half. Ik ben half half. <laughs> ik ben, uh, nou ja, wat ik al zei, beroeps in, uh, in Hoofddorp. Waarom? Ik uh, drijf 24 uur diensten in, uh, in Hoofddorp, Dan ben ik gewoon 26 uur niet beschikbaar voor Zandvoort. Hoe uit, hoeveel mensen bestaat nu uh, de vrijwillige brandweer in Zandvoort? Ja, de, in, dat is ongeveer uh, 36 mensen. En hoeveel zou je willen hebben? Uh, nou, het mooiste zou zijn als we naar de 52 kunnen nou, staan. Het, het dubbele? Ja, het dubbele bijna. Ja, dan hebben we gewoon uh, de opvang dat als mensen aan het werk zijn... Uh, onregelmatig uh, weg moeten. Dat er gewoon altijd ruim bezetting is. Worden uh, de vrijwillige brandweer ook ingezet... bijvoorbeeld op het circuit als er een, een dag te race is is? Of... Nee, het circuit niet. Het circuit dat hebben we heel lang gedaan. Mm -hmm. uh, dat is een aantal jaar terug is dat uh, een particulier bedrijf gaan doen. Uh, voor zo'n bedrijf zou je kunnen gaan werken... op het moment dat je uh, je brandweerpapieren hebt. en oh. De opleiding. Uh, want het is één en dezelfde opleiding. Um, maar nee Wij doen daar niks mee Maar we zijn wel weer heel druk met de, de randvoorwaarden uh, voor me, Bijvoorbeeld voor de Formule 1 ja. uh, Daar moet het dorp ook gedekt zijn ja. Het dorp ja, wordt word heel druk bemenst op dat moment uh, nou ja, Dus wij houden daar ook al rekening mee Dus we hebben vaste diensten Maar ja, Dan heb je het nog drukker natuurlijk ja. dus, uh, uh, nou, Ik denk dat we genoeg weten Dat jullie een heleboel vrijwilligers nodig hebben Nog even als, als afsluiter Dinsdagavond Dinsdagavond, vanaf half acht ben je welkom om een bakje te doen. Uh, kan je veel informatie krijgen over de vrijwillige brandweer, die hier misschien nog niet verteld is. Dus uh, kom langs. Uh, na de zomervakantie, na de Formule 1, is iedereen welkom. Want uh, wij gaan uh, nu ook even vakantie houden op Dinsdagavond. Oké, okay, nou ja, dat is uh, ook logisch. En al kom je alleen ter info, je bent altijd even welkom. Altijd even welkom. Oké, okay, Douglas, bedankt. Graag gedaan. Ik hoop dat er ook mensen bij jou uh, langskomen. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Douglas de Wolf. Vanmorgen in gesprek met collega Ben Sonneveld. Dus meld je aan na de Dutch GP weer op welkom op dinsdagavond. Dan kan je als de brandweer kan je naar de Linneerstraat toe gaan om. Kennis te maken met de brandweer en kijken of uh, vrijwilligerswerk uh, bij de brandweer uh, iets voor jou is. Nou, in ieder geval uh, was uh, Douglas uh, heel enthousiast. Dus ik uh, zou zeker een uh, kijkje gaan nemen als ik uh, jou was uh, bij de Sanfordse brandweer. al heel snel bij de politie uit, hè? als je het uh, in SOS uh, verzendt. Je hoort message in the bottle, de oude single van de uh, police. En inderdaad, uh, de politie uh, kust uh, heeft een uh, melding voor ons uh, op het dan. Ja, we, we hebben toch een zomerse uitzending, dus dan hoort deze, uh, deze waarschuwing natuurlijk ook uh, in, in dit, uh, deze uitzending thuis. Want iedere zomer gaat een groot deel van Nederland op vakanties, ook in onze regio. Inbrekers die blijven thuis en weten dat dit de periode is om hun slag te slaan. Neem een aantal eenvoudige maatregelen en verklein de kans dat u thuis komt. Met, thuis komt. Het vakantiegevoel in één klap is verdwenen. Wist u trouwens dat er alleen al in de, de maand mei... maar liefst zeven woninginbraken in Zandvoort hebben plaatsgevonden. Dus reden genoeg om voorzichtig te zijn en maatregelen te nemen. En enkele tips... Vraag uw buren een oogje in het zeil te houden. Sluit alle ramen en deuren af en haal de sleutels uit de sloten. Zorg dat het lijkt of er iemand thuis is door s'avonds licht te laten branden. Dit kan gemakkelijk met een tijdschakelaar op uw lampen. En die laatste vind ik wel leuk, die is ook wel actueel. Vraag de buren af en toe hun auto voor uw huis te parkeren. Dat lijkt het net alsof er iemand thuis is. Moet je natuurlijk wel een, parkeer, een bezoekersvergunning hebben, hè? Ja, inderdaad. <laughs> maak het ze niet over het algemeen is maak het ze niet te gemakkelijk. En kijk voor meer tips op www.maakhetzenietmakkelijk.nl. www.maakhetzenietmakkelijk.nl. De politie wenst u desondanks een hele fijne en veilige vakantie toe. Oké, okay, staat er, maak ze niet uh, makkelijk.nl. Ja. Dat ben ik te vergeten waarschijnlijk. Ja, ja. Dan moet het, uh, maak het niet te makkelijk.nl zijn nou, nou, als uh, website. Dus bij deze, inderdaad, een uh, goede waarschuwing van de politie. Weet jij trouwens dat er uh, in Rotterdam een uh, mooie feest aan de gang is uh, dit weekend? North uh, Jazz. Ja ja, oh ja, ja, gisteren, ja, ja, ja, ja. Ik heb vannacht alweer zitten uh, kijken. Gisteren was de, de opening van uh, North Jazz. En uh, ja, de, door, uh, die werd gedaan door John Legend. Uh, ja, oké. Okay. Oh ja, maar ik heb naar die uitzending gekeken. Van, uh, want het is ook s'avonds laat op tv uh, te volgen. Dus maar ja, ik, ik ben in een jaar, nou ik denk 86 of 87 ben ik geweest. Toen waren mijn jazzgrootheden uh, in nog, nog in Den Haag. Ja, dat wou ik zeggen. Toen en, was ze nog niet in Rotterdam. Nee, en tegenwoordig is er natuurlijk ook wel eens veel bredere muziek uh, te, dat ten te, gehore wordt gebracht. Maar ik denk nog met veel plezier terug aan uh, het Noordse Jazz Festival in Den Haag. Nou, we gaan uh, zo meteen uh, daar nog uh, zeker in het volgende uur... een beetje aandacht uh, aan besteden. Onder meer gaan we draaien. Nou, dat is een van uh, mijn favoriete platen. En ze is er ook weer uh, bij Nochi Jess aanwezig uh, dit uh, hele weekend. Dan hebben we het over uh, Erika Badu. Dat ja. uh, nummer van haar uh, Tyrone. En daar gaan we straks uh, de live-versie uh, van draaien. Maar je vriend is er ook weer trouwens. Vertel. Now Rogers. Ah, ah yeah. met, ja. met... Uh, Tezamen met Sik uh, inderdaad tijdens uh, Noord Sea Jazz in uh, Ahoy in Rotterdam dit uh, hele weekend. Nou, wij gaan de plaats van Sik uh, even voor je draaien Zo vlak voor het nieuws en weer van uh, drie uur. Zometeen zijn we er weer voor uur twee. En hier is Good Times.